9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Turkse politie ontruimt op dit moment het Gezi-park... en het Taksimplein in Istanbul. Daar zijn nog altijd veel demonstranten aanwezig. Met waterkanonnen en traangas komt de politie het park binnen. Straten in de omgeving zijn afgezet. Een paar uur geleden zei premier Erdogan... dat alle betogers uiterlijk morgen het taxi moeten verlaten. Hij waarschuwde dat de politie het plein anders zou ontruimen. Dat gebeurt nu dus al... De Verenigde Staten laten in Jordanië Patriot-antiraketsystemen en f 16s achter na een gemeenschappelijke oefening later deze maand. Het Pentagon reageert daarmee op een verzoek van de Jordaanse regering. Jordanië is bang dat de burgeroorlog in het buurland Syrië overslaat. Eerder werden om die reden ook Patriot-systemen van de NAVO geplaatst in Turkije. Die komen uit Nederland en Duitsland. De hervormingsgezinde Hassan Rouhani wordt de nieuwe president van, van Iran. De minister van Binnenlandse Zaken maakt aan het eind van de middag de overwinning van Rouhani bekend. De 64-jarige Rouhani heeft ruim 50 van de stemmen gekregen, waardoor een tweede stemronde niet nodig is. In Teheran zijn honderden mensen de straat opgegaan om Rouhani's zegen te vieren. Na de vorige presidentsverkiezingen in 2009 raken grootschalige protesten uit tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Reddingwerkers van de kustwacht en andere reddingsbrigades zijn de hele dag druk geweest door de harde wind. Veel watersporters kwamen in de problemen. Bij het kustwachtcentrum in Den Helder kwamen in totaal 32 hulpverzoeken binnen. Vrijwilligers rukten uit voor onder meer jachten met een gebroken mast, zeilschepen die op een zandbank waren gelopen en zes surfers die niet meer bij de kust konden komen. Er is niemand gewond geraakt. De windkracht was vandaag voor de meeste watersporters boven hun kunnen, al dus de reddingsbrigade.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 nog goedenavond we hebben twee voetbalwedstrijden de eerste is het EK onder 21 Nederland Italië en die uitkomst 0-0. Italië wordt wat sterker. Het overwicht van Oranje is, het van Oranje is ietsje uh, verdwenen. En het heeft ook de eerste kans opgeleverd voor Italië. Maar Jeroen Zoet, de keeper van Oranje, lag goed in de weg. En dus na 33 minuten met balbezit aan de rechterkant voor uh, Nederland. Met Wijnaldum is. Uh, uh, het nog altijd 0-0. Even kijken wat dit oplevert. Want het kan wel eens gevaarlijk worden als Stroopman de bal geeft op uh, Wijnaldum. Nu moet de voorzet komen. Komt de voorzet. Is wat laag. Maar schiet langs alles en iedereen heen. Ook langs Luc de Jong. En dat is jammer. Nu gaat de bal over de achterlijn. En staat het na 33,5 minuut spelen. Nog altijd 0-0 bij Italië en Nederland. Halve finale. EK onder 21. En net begonnen de eerste wedstrijd van de strijd om de Confederations Cup. De voorbereiding voor het WK. Brazilië tegen Japan, Frank Bieleit. Ja, wie de favoriet is in die wedstrijd was vooraf eigenlijk al duidelijk. Brazilië verloor nog nooit van Japan in een officiële ontmoeting. En dat gaat vandaag ook niet gebeuren. Na drie minuten staat Brazilië namelijk al voor het wonderkind zelf. Neymar een fraaie volley op aangeven van Fred. Na een goede aanval van Brazilië. Na drie minuten is het Neymar al die Brazilië op 1-0 zet tegen Japan. I used to the world, season rise when I gave. Ja, We gaan naar Nederland-Italië en jouw kamp. Ja, vraag. Penalty ja of nee? Ik denk dat Maher flink onderuit werd geduwd. In het strafschroepgebied door zijn tegenstander Donati. En dit had de penalty moeten zijn. Want Donati maakte geen enkele aanstalt om een bal te spelen. En duwde de kleine Maher van uh, nog wel AZ tegen de vlakte. Maar scheidsrechter Hategan, de Roemeen, vond het uh, niet. Staat 0-0. Italië-Nederland, 38 minuten gespeeld. Nederland heeft de uh, afgelopen uh, 10, 15 minuten het moeilijk gehad. Het kwam niet meer onder de druk vandaan van Italië. Niet dat het grote kans heeft opgeleverd. Behalve dan... Ah, het is een zuivere penalty. Ik zie nu nog een keer in de herhaling op een van de monitoren hier. En dan uh, is het uh, gewoon uh, een foutje van de scheidsrechter. Die had een penalty moeten geven. En uh, doonaat hij een, een gele kaart. Goed, uh, dat is dus niet het geval. 0-0. Nederland kwam wat moeizaam onder de druk van de Italianen uit. Het leverde één kans op voor Immobile... Maar die kans werd dus door Jeroen Zoet gekeerd. En nu heeft Nederland heel eventjes weer de druk richting het doel van Italië ingezet. En we zitten al in de 39e minuut van de eerste helft. Nog zes minuten tot de rust. Balbezit voor Van Rijn die de bal terugspeelt op Zoet. Zoet wordt niet echt aangevallen. En haalt dan uit met een lange bal naar voren. Richting Strootman. Die kan koppen. Nee, het was Van Ginkel die kopte. En dan kan er toch weer overgenomen worden door Verdati, De man van Paris Saint-Germain. Die de bal even terugspeelt op Caldirola, de aanvoerder van Brescia. Die de bal meteen naar voren probeert te spelen. Doet dat ook in de voeten van Immobile, de man van de enige kans tot nu toe. En hij speelt er meteen door naar Insigne van Napoli. Ik moet steeds, als ik hem zie, aan Theo Jansen denken. Want die heeft ongeveer dezelfde armen qua kleurtjes. En nu gaat de bal over de, zeil... over de achterlijn. Het schot van die nummer 10, Lorenzo Insigne. Zijn naam zegt genoeg: onder de tattoos, echt van boven tot onder. Met alle mooie kleuren van de regenboog. Daarin heb je s'avonds, als je in bed ligt, nog wat uh, te lezen. Balbezit dus, was er voor die Italiaan. Die uh, speelt de bal naast het doel van Jeroen Zoet. En zo 40 minuten gespeeld. Italië-Nederland, nog altijd 0-0. En hier in de studio praten we even door met Hans Westerhof. Hans, uh, de eerste helft zit er bijna op. Nederland begon sterker. Italië lijkt iets meer terug te komen. Nou, zo, zo heel nu en dan gaan ze storen ze even wat meer. Maar ik vind dat de Nederland het heft in handen heeft. Er zijn natuurlijk wel twee verschillende speelstijlen. Dat kun je, dat kun je wel zien. Wij zoeken er veel over de vleugels. En uh, in de, in de opbouw al via, uh, via de backs. En ik vind dat we dat heel goed doen. Want daardoor zie je dat, dat die, die vier middenvallen van hen... eigenlijk ook naar buiten uh, moeten. Dan krijg je eigenlijk dat Strootman toch wel veel aan, uh, in balbezit kan komen. Ik vind dat we dat tactisch in elk geval heel goed, uh, heel goed doen. En uh, nou... Ik vind dat Italië er nog niet in een stuk is voorgekomen. Nee. Eén kopballetje en dat, uh, dat, dat was het dan wel. Wat ik trouwens ook opvallend vind, dat wij meer overtreding hebben gemaakt dan Italië. Dat, dat is eigenlijk altijd anders geweest, <laughs> of niet dan? Dat is volgens mij de eerste keer. Ja. Uh, vond jij het penalty net? Nee, ik vond geen penalty. Nee, jij, jij, ik twijfelde. Nee, hij een drukketje. Hij laat zich misschien ook wel erg dramatisch vallen. Maar uh, nee, daar, daar geven ze over het allemaal geen penalty voor ja, We zagen net Louis Vergaal zitten op de tribunes daar in Israël. Uh, vind jij dat hij daar had moeten zitten? Er is enige discussie over, snap je dat? Nee, dat snap ik niet. Dat snap ik, ik zou het heel raar gevonden hebben als hij er niet zat. Natuurlijk hoort hij daar te zitten. En Louis, als, als vakman kennende, heeft hij ook geen moment aan getwijfeld. Je moet niet vergeten, kijk, wat je op hij kan ook televisie kijken. Maar dan zie je bijna niks. Die, die, die televisie die, die, uh, volgt uiteraard altijd de bal. Maar wat is voor een coach belangrijk? Juist daar waar de bal niet is. De lijnen in het veld? Ja, nee, maar als je aanvalt, hoe is de, hoe is de dekking dan voor zorg? Achterin uh, sluiten, ze, sluiten ze op tijd op? Is de afstand tussen de spits en de, is dat gelijk? En zo, dat soort dingen. En dat zie je eigenlijk alleen maar op een tribune. En dat moet hij weten. Uh, om laat, om, met name omdat een, een aantal van deze jongens ook kandidaat zijn... voor een Nederlands elftal. Nogmaals, uh, ik zou het heel raar vinden dat hij, dat hij er niet was. En hij, hij zit er ook met zijn opschrijfboekje. Oh. En dat hij, hey, reken maar dat hij het een en ander noteert. En terecht, en terecht. Ja, want het zijn voor een groot deel spelers natuurlijk... die er volgend jaar zomaar bij kunnen zijn in Brazilië. Ja, maar kijk, wat er ook gebeurt bijvoorbeeld tegen Duitsland... die tweede helft, dat je het inzakt en dat, dat je initiatief kwijt, kwijtraakt, dat ligt ergens aan. Dat kun je niet altijd alleen maar tactisch oplossen. Maar vanaf de tv kun je dat niet zien. En vanuit de tribune kun je het namelijk wel zien. Oké, okay. uh, we gaan straks verder praten over heel veel dingen meer. Maar nu eerst naar Brazilië, Japan. Frank Wielheid, 1-0 nog steeds? 1-0 nog steeds en uh, 12 minuten onderweg. Honda heeft inmiddels wel wat kansen gehad voor uh, Japan. Eén vrije trap was nog een aardige zwabberbal. Daar had uh, Julio César nog aardig wat moeite mee om die bal te verwerken. En leverde bijna nog in de rebound een kans op voor Japan. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar dat was een goede mogelijkheid dus voor Honda. Die even later nog een bal uit de lucht plukte. Vlak voor de goal van Julio César raakte de bal volkomen verkeerd. Dat is natuurlijk de gok als je een paar lange bal uit de lucht plukt. Ook van dichtbij. Dan kun je hem alle kanten op roeien en in de goal krijgen. Dat laatste lukte Honda uiteindelijk niet. Maar Japan is wel gaan voetballen. Inmiddels tegen Brazilië. En heeft ook wel redelijk wat in de melk te brokkelen. Je ziet dat Japan wat verder is in de voorbereiding. Richting het WK heeft natuurlijk ook wat serieuzere wedstrijden gespeeld. Heeft zich moeten kwalificeren voor het WK. Brazilië speelt alleen maar vriendschappelijke wedstrijden. Daar zit veel minder druk op. En met Scolari nog maar zo kort aan het roer. Die is nog druk aan het zoeken naar de juiste formatie. En die formatie is nu de bal aan het rondtikken op het middenveld. Dat gaat af en toe eventjes missen. Dan moet Brazilië uitkijken voor de counter. Nu halen ze die eruit via Paulinho. En gaan we weer naar de linkerkant. Dat is tot nu toe de favoriete kant voor Brazilië om aan. Te vallen over Marcelo en Neymar, die daar regelmatig is. Nu gaat de bal even achteruit, omdat de dieptepaas van Marcelo mislukt. Via David Lewis komen we dan uit bij Dani Alves. Raakt de bal volkomen verkeerd. Zo kan Japan gaan overnemen via Kagawa, de speler van Manchester United, die de lijn uitzet bij Japan als het gaat om aanvallen. Honda raakt de bal niet lekker. Daar zit Dani Alves goed tussen. En dan kan Brazilië ineens omschakelen. En dat kunnen ze natuurlijk razendsnel. Met de hulk in de omschakeling. Daniel Alves natuurlijk mee naar voren. Legt de bal dan neer bij de tweede paal. Veel te scherp daarvoor Fred. En ook de doelman van Japan kan de bal rustig laten lopen. De bal is te hard, te scherp. Maar er zit wel degelijke beweging in deze wedstrijd. Beide ploegen willen gewoon lekker aanvallen. In het voorbereidingsternooi dus op het WK. En Brazilië heeft voorlopig het beste van het spel. Na een klein kwartiertje dankzij Neymar een 1-0 voorsprong. Het is bijna rust bij Nederland-Italië. Andy. Ja, laatste seconde lopen van de eerste helft. Overtreding gemaakt. En dat is om een mooi punt. Overtreding op Maher. Voor uh, Oranje voor een vrije trap. We hebben in de beginfase een prachtige vrije trap van Meher gezien. Die, uh, die kwam uh, op de paal terecht. Even een uh, klein tikkie. Uh, nog even terugkomend op jouw vragen. Hans Westhoof over uh, Louis van Gaal. Vergeet niet dat uh, op 6 februari Nederland tegen Italië oefende. 1-1. En dat was dus het A-team. En zeven spelers van dit uh, zeg maar jong Oranje speelden toen in het, uh, het grote Oranje. Dus is het uh, wel heel erg logisch dat Van Gaal graag wil zien hoe het uh, met deze jongens gaat. 23 meter de afstand naar het doel Het doel van Bardi. De keeper van Inter Milan en Maher staat er natuurlijk weer klaar voor. Dan schoot die bal zo mooi op de paal. Maar nu is de bal precies in de as van het veld. En dan is het wat moeilijker voor zowel de muur als voor de keeper... ...om uh, te weten wie die vrije trap gaat nemen. Is de man met links? Is de man met rechts? Maher zou voor uh, rechts zijn. En uh, Stroopman, die nu eventjes uh, praat... Met uh, Jorginho Wijnaldum zou het uh, met links kunnen doen. Maar dan moet hij wel gaan opschieten. Ik denk dat het gewoon Maher gaat worden. Of toch Stroopman. Want die gaat zich nu ook melden. Links in de muur. Uh, voor de kijkers uitgezien. Maar het is Maher. En die schiet hem maar net naast. Bijna uitstand de uh, vrije trap. Het is ook meteen de laatste actie van de eerste helft. Maher schiet de bal metertje naast het doel. En zo was Nederland de eerste helft sterker. Beter dan Italië. Heeft het zichzelf niet beloond met een doelpunt. Want staat het na 45 minuten voetballen nog altijd... 0-0 bij Jong Italië tegen Jong Nederland, de halve finale van het Europees kampioenschap. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en muziek. I remember how it used to be, no common consent, oh how we disagree, you said we aim for higher ground. In is dat met Helping Hand. We gaan nog even naar Brazilië-Japan. Frank Bieleit. 19 minuten onderweg. Het is 1-0 voor Brazilië. Neymar maakte na drie minuten al de openingstreffer. Sindsdien is Japan wat beter gaan spelen. Nu het wonderkind van Brazilië met een hoekschop. Daar zit de keeper van Japan volledig naast. Want via David Lu is er nog een herkans. En die probeert de bal nog een keer richting Fred te koppen. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Japan kan uitverdedigen. Verdient uiteindelijk een ingooi. En kan dan zelf het spel weer gaan maken. Japan wil graag het tempo wat hoger houden dan dat Brazilië dat doet. Het wil graag rondspelen. En dan ineens de tempoversnellingen erin gooien. Oftewel via de zijkanten. Met name via Marcelo proberen. Via Neymar en zijn actie een gevaarlijke aanval te ontketenen. Maar het is toch vooral Brazilië. Dat uh, temporiseert achterin de bal rond speelt via die twee centrale verdedigers. In combinatie met uh, Paulinho. Die daar uh, en Oscar die ook heel ver teruggezakt uh, speelt bij uh, Brazilië. Kortom, zeer controlerend. Dat past ook bij uh, Scolari. De bondscoach die heeft zo de laatste keer Brazilië kampioen, wereldkampioen gemaakt. Dat was in 2002. En dat, toen speelde Brazilië ongeveer op dezelfde manier zeer controlerend. Met dan ineens die actie naar voren toe. Nu bijvoorbeeld via Hulk aan de rechterkant bal neergelegd. En dan is het inderdaad een zeer gevaarlijk moment. Op het moment dat Kawashima, de doelman van Japan, normaal gesproken in dienst bij Standaar Luik in België. Hij keert dan uiteindelijk de voorzet van Hulk. En zo is het gevaar aan de Japanse kant achterin weer geweken. En probeert Brazilië het nog maar weer eens een keer. Dat zijn die momentjes de hele tijd. Brazilië ook nu weer Dani Alves even rustig terug naar David Luiz. Die wijst dan ook naar de linkerkant. Jongens, ga maar even nog wat verder naar achteren toe lopen. En dat doen ze dan ook. Thiago Silva rustig de bal terug naar David Luiz. Dan gaat Honda een beetje storen. En dan ook meteen maar weer de bal terug naar Paulinho. Paulinho terug naar Thiago Silva allemaal op de eigen helft van Brazilië en intussen loeren ze naar de vrije man in een van de hoeken of de linkerhoek of de rechterhoek. In dit geval wordt er opnieuw hulp gezocht aan de rechterkant waarin de openingsfase vooral de Brazilianen op zoek gingen naar Neymar, toen met succes, want na drie minuten legde hij de bal er al in voor Brazilië en dat leidt ertoe dat, Bra dat Brazilië voorstaat tegen Japan. En we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe het allemaal is daar in Brazilië een jaar voor het WK. Uh, onze correspondent daar, Zuid-Amerika, is Mark Bessems en die zit daar in het stadion op het ogenblik. Een paar uur geleden sprak ik met hem. Hij was toen al in dat stadion en vertelde hoe het daar was. Ja, druk. Er staan, uh, vanaf... Ik zit in het perscentrum en vanuit hier zie ik een hele lange rij staan. Uh, het schijnt uh, dat de mensen vooraan al meer dan drie uur in de rij staan. En uh, nou ja, dat betekent dat als je achteraan staat... dat je nog maar moet afwachten of je binnenkomt. Nou ja, uh, de straten zijn uh, hier in de buurt helemaal vol met allerlei voetbalfans. Uh, gezellige sfeer. En, uh, nou ja, nog even wachten. Hoe is dat eigenlijk in Brazilië? Gaan mensen altijd ver voor een wedstrijd al naar een stadion, rondom een stadion? Uh, ja, ze zullen wel moeten. Ik ben zelf wel eens uh, in São Paulo uh, naar een voetbalwedstrijd gegaan. En uh, om daar te komen, ja, dan moet je toch echt met de auto, want er is uh, geen metroverbinding uh, of zo. En uh, dat betekent dat je dus door de file moet. En de file die is niet alleen in São Paulo, maar eigenlijk in alle Braziliaanse steden is die echt berucht. Nou, dat betekent dat wij uh, in deze, dit specifieke voorbeeld... heb ik er toen, nou, ik denk vijf uur over gedaan om uh, bij het stadion te komen. Dus ja, je moet echt uren van tevoren naar het stadion toe... anders uh, dan uh, kom je niet op tijd binnen. Ja. Hoe, is, uh, hoe verloopt de organisatie van de Confederation Cup tot toe? Nou ja, kijk, ik zit in Brazilia en hier lijkt alles relatief soepel uh, te verlopen. Uh, ik zag net uh, op weg hier naartoe een uh, groepje mensen demonstreren... Uh, en dat is eigenlijk het enige, nou ja, niet helemaal geregisseerde wat ik heb gezien. Het is wel een beetje chaotisch, maar het loopt. Uh, dat kan je niet zeggen voor alle steden. Het schijnt dat in Recife, dat is een stad in het noordoosten, dat daar een stuk minder gaat. Spanje speelt daar morgen tegen Uruguay. En uh, beide teams hebben uh, nogal wat geklaagd over de faciliteiten daar. Uruguay zat uh, uh, in de bus op weg naar het uh, trainingsveldje. Nou ja, uh, de weg naartoe dat schijnt gewoon uh, niet geasfalteerd te zijn. En het had flink geregend. Dus ze hebben er echt heel lang over gedaan. Gaten in de weg, het veld was slecht. Dus ja, die zijn flink aan het klagen. Dus wat dat betreft, dat soort dingen gaat uh, niet heel erg soepel. En de stadions zelf, zijn die helemaal klaar? Um, de meeste stadions zijn net klaar. Uh, ze zijn allemaal net klaar, moet ik zeggen. Je moet je voorstellen, uh, in Salvador bijvoorbeeld. Ook een speelstad. Daar ben ik een dag of tien geleden geweest. Zag er heel gelikt uit. Prachtig nieuw stadion. Uh, met een soort, ja... Uh, doeken als, uh, als uh, plafond, als uh, dak. En uh, de dag nadat ik daar was geweest, heeft het flink geregend in Salvador. En toen stortte het dak, uh, een deel van het dak, in. Spliksplinternieuw. Uh, moeten ze nu nog helemaal uh, op het laatste moment alles repareren. Ja, dat is toch een beetje uh, het hele verhaal van die voorbereiding. En heel, heel veel stadions zijn net op tijd af. Maar dat betekent niet dat er overal alle uh, details helemaal af zijn, zal ik maar zeggen. Nee, je dus dat had... ging niet heel soepel ook. Nee, je had het er net al even over de infrastructuur. Denk je dat straks als het WK uh, er komt, alles helemaal klaar is en perfect is? Nou, dat kan ik me echt niet voorstellen. Kijk, de Confederations Cup, uh, dat, ga, dat gaat om zes stadions. Uh, en die zijn, uh, nou ja, dus allemaal net op tijd af. We moeten nog even zien hoe dat loopt de komende dagen. Uh, we hebben nog een jaar, maar dan moeten wel ook zes stadions nog erbij... Komen, want we hebben twaalf speelste uh, speelsteden met twaalf stadions. Nou, in uh, bijvoorbeeld Sao Paulo uh, lopen ze echt gigantisch achter. Daar hebben ze allerlei problemen. Uh, niet alleen in Sao Paulo. Uh, er zijn een heleboel stadions die volgend jaar klaar moeten zijn. En uh, die uh, als het huidige ritme uh, zich doorzet, nou ja, eigenlijk gewoon te laat zijn. Dus uh, afwachten hoor. Is, is het land al echt in de ban van het WK? Merk je alles op straat eraan? Uh, nee, dat kan je niet zeggen. Wat je nu wel kan zeggen, kijk, Brazilië is natuurlijk sowieso een voetbalgek land. Uh, als ik in Sao Paulo thuis gewoon op de bank zit, dan weet ik dat er een voetbalwedstrijd is door het lawaai op straat. Iedereen volgt, in dit geval Corinthians. Uh, en dat is zeg maar een soort standaard beleving van het voetbal. En dat is nu met de Confederations Cup nog net even een graadje meer. En natuurlijk, het WK is echt een bijna dagelijkse gesprek, uh, onderwerp van gesprek. Maar uh, dat is het dan ook wel. En zoals nu ook. Het is niet zo dat je nu overal zoals uh, in, de, in de beste dagen van oranje, oranje gekte... dat je dan alleen maar uh, versierde straten en barretjes ziet en zo. Nee, dat, dat moet je niet voorstellen. Men is enthousiast. Uh, en net even ietsje enthousiaster dan normaal. is ja. it. Je zegt het is voetbalgek gek. Uh, nu de Confederations Cup. Volgend jaar het WK. Maar ja, dan twee jaar later de Olympische Spelen. Uh, wordt dat land niet overvoerd of zijn ze helemaal sportgek? Dat ze zijn in ieder geval sport. Kijk, wat ik al zei, voetbal is hier eigenlijk de grootste sport. En dat, dat komt allemaal wel goed. Maar ik zelf vraag me toch echt af hoe dat straks gaat met de Olympische Spelen. Uh, 2016, dat is best snel. Dus je zou zeggen dat ze eigenlijk al een paar jaar bezig zouden moeten zijn... met het opleiden, met het trainen van allerlei potentiële medaillewinnaars uh, straks in 2016. Nou, daar heb je dus echt, merk je dus helemaal niets van. Uh, ik heb niet het gevoel dat hier heel hard wordt voorbereid door allerlei uh, sportinstanties op die... Uh, Olympische Spelen van straks en mensen hebben het ook helemaal niet over die Olympische Spelen. Dat lijkt wel heel ver weg. Nou ja, ik kan me dus ook niet voorstellen dat er straks in 2016 heel veel Braziliaanse medaillewinnaars zullen zijn. Nee, en economisch, kan het land het opbrengen? Nou, het gaat in principe al een tijdje heel goed met Brazilië. Uh, de afgelopen jaren ging het uh, echt uh, prima, was het uh, een en al economische groei. Miljoenen mensen uit de armoede, er was veel geld. Uh, het gaat de laatste uh, anderhalf jaar weliswaar wat minder, maar toch, het geld op zich is er wel. Het wordt alleen niet altijd even efficiënt besteed. Kijk, dit is zo'n prestigeproject, Daar ga je natuurlijk zorgen dat het in orde komt. Ik maak me ook niet echt veel zorgen over bijvoorbeeld die stadions. Ze zullen net op tijd af zijn. Er zal net op tijd geld genoeg worden uh, gevonden om het allemaal, in ieder geval minimaal, te laten, te laten functioneren. Maar ja, uh, het is wel een dure grap. En of... Uh, ja, de rekening komt, die komt daarna natuurlijk. Dus dat moeten we ook nog even afwachten, hoe dat dan gaat. Ja, denk je dat de kloof tussen armen en rijk straks groter is of kleiner na al die evenementen? Met andere woorden, heeft de arme Braziliaan er ook iets, aan? Nou, ik denk het niet eerlijk gezegd. Uh, nou ja, denk maar met me mee. Op het moment dat je zo'n prachtig mooi stadion bouwt... Uh, dan heb je nou ja, een paar honderd miljoen euro uitgegeven. Uh, dat is uh, over het algemeen belastinggeld, niet altijd... Maar meestal is dat belastinggeld uh, en het is bijna altijd veel duurder dan gepland. Uh, en dan is dat stadion wel af. Maar ja, uh, voor de rest merk jij daar in je dagelijkse leven natuurlijk niks van. Kijk, er was beloofd dat ze ook hele mooie wegen naar die stadions zouden aanleggen. Dat ze door de hele stad beter openbaar vervoer uh, zouden aanleggen. Bijvoorbeeld metrolijnen en zo. Maar juist die projecten, die infrastructuurprojecten, ja, die lopen allemaal echt heel erg achter. Dat is bijna standaard in alle steden waar ik ben geweest. Zijn die problematisch en soms is het zelfs nog, uh, valt het zelfs nog te bezien of die verbeteringen er echt komen. Met andere woorden, uh, ja, dan heb je straks een mooi stadion en dan moet de belastingbetaler, uh, dat zijn ook de arme mensen dus, ja, gewoon betalen zonder dat ze er nou heel veel voor uh, terugkrijgen. Uh, wat dat betreft ik niet zo optimistisch. Nee. Um, uh, een van de grootste problemen bij uh, grote evenementen is altijd het gebruik van de faciliteiten nadat zo'n evenement is afgelopen. Is daarover nagedacht in Brazilië? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Kijk, ik, ben, ik was niet heel lang geleden in Manaus. Dat is een grote stad. Een stad van 2 miljoen mensen ongeveer. Midden in de Amazone. Je kan er alleen met het vliegtuig en met de boot komen eigenlijk. En in die stad is helemaal geen serieuze voetbalclub, maar ze hebben daar straks wel de Amazona Arena. Dat is echt een prachtig stadion als het straks tenminste op tijd af is voor 45.000 man. Ik zou niet weten wat ze daar in godsnaam mee aan moeten straks als het WK voorbij is. Want ja, zelfs het aller zeg maar, het drugsbezochte voetbal evenement daar, dat is een lokaal amateurtoernooi. nou ja, misschien 12.000 man, dat is het. Dus ik vrees dat zo'n stadion... Uh, ...dreigt uh, uh, nou ja, een beetje weg te roesten na 2014. Overigens, ook hier in de hoofdstad in Brasilia, zou dat best wel eens het geval kunnen zijn. Ja, over dat stadion heb je de volgende reportage. Dat klinkt bij u thuis vast bijzonder indrukwekkend... ...maar dit geluid wordt geproduceerd door een elftal supporters... We staan in de Boca do Jacaré, de muil van de krokodil. Thuisbasis van Braziliënse, een van de twee grootste clubs van de Braziliaanse hoofdstad. Er is hier plek voor 20.000 toeschouwers, maar er zijn er nog geen 800. De spits van Braziliënse heeft een beroemde vader. Omar. Hoe is Mario de PSV? PSV, Barcelona, seleção een Romario, die van PSV, Barcelona, het Braziliaanse elftal. Ja, dan je aan, hè. Voetbal zit bij ons in de genen, zegt Romarinho. Dat betekent kleine Romario. 19 jaar oud en met ambitie. Maar voorlopig speelt hij met Braziliense in de derde divisie. De Braziliaanse hoofdstad is allesbehalve een voetbalstad... Toch speelt Brazilië er vanavond de openingswedstrijd van de Confederations Cup tegen Japan. In een gloednieuw stadion waar volgend jaar ook 7 WK-wedstrijden worden gespeeld. Het is het duurste stadion van Brazilië en ik ga er kijken. Ja, eens ben ik alleen. Althans, zonder begeleiding. Er staat gewoon een deurtje open. Ja, ik bedoel, dan ga ik maar kijken ook. Het is wel machtig. Er staat een man hier met een enorme chili, daar gaat toch niet het gras op? Nee, zegt hij, klikt dan niet. Ja, het heeft honderden miljoenen gekost, het ziet er wel heel mooi uit, dat moet gezegd worden. Maar ja, die honderden miljoenen, zeggen critici, die had je ook aan andere dingen kunnen besteden. Daripat advançaadabastant, resolveert de problemen sociale gezondheid of educatie. Deze is ooit symbool van de Een schande vindt de voorzitter van het lokale comité tegen het WK. Met het geld dat aan het stadion is besteed, hadden we sociale woningen kunnen bouwen. We hadden de gezondheidszorg kunnen verbeteren en het onderwijs. Bovendien wie gaat het stadion straks gebruiken na het WK van 2014? Nós fizemos um Essa arena é multiuso. É para diversos shows. uso Er komt een winkelcentrum en we gaan het gebruiken voor shows en evenementen, zegt de man achter het stadion, de buitengewoon wethouder voor het WK in Brazilië. En af en toe wordt er ook gevoetbald. Het kleine clubje Braziliense mag dan ook gebruik maken van het nieuwe stadion. Een mooi vooruitzicht voor Romarinho. Hij speelde er een paar weken geleden al in zijn wedstrijd en scoorde het winnende doelpunt. Romario, zijn vader, moest huilen. De hele familie van Romarinho was geëmotioneerd. Romarinho hoopt vaker wedstrijden te spelen in het nieuwe stadion van Brazilia. Maar voorlopig blijft de muil van de krokodil zijn thuisbasis. En zijn de jongens van de harde kern van Braziliërs zijn grootste fans. Alle elf. Hey, en straks staat er dus een fonkelnieuw stadion dat nauwelijks wordt gebruikt. Ja, er zijn op dit moment mensen aan het demonstreren hier voor het stadion... omdat ze boos zijn, uh, precies om die reden. Zij zeggen, het is geldverspilling, een gemiste kans. Dan hebben we dus al die honderden miljoenen uitgegeven... het duurste stadion van alle WK-stadions. En uh, ja, waarvoor? Dan krijgen we een winkelcentrum. Uh, uh, en we hebben al dertig winkelcentra hier in uh, Brazilië. Dus ja, dat uh, ziet er niet goed uit de toekomst van uh, dit prachtige stadion. Nee, het zijn wel gouden tijden voor journalisten die daar zijn gaan zitten, hè? Uh, ja, <laughs> ik vermaak me wel. Er ja. zijn hele mooie verhalen te vertellen, kan ik je vertellen. Maar het zijn, vaak, het zijn vaak wel een beetje dramatische verhalen, ja. Mark Bessens, we horen je nog heel vaak de komende jaren. Dank je wel. En dat was dus een gesprek dat een uh, uur of drie, vier geleden werd opgenomen... voordat Mark het stadion inging daar in uh, Brazilië. EK, onder 21, Nederland, Italië, tweede helft, en die uitkomst. Drie minuten oud, 0-0 de stand, geen wissels bij beide ploegen... Nederland heeft natuurlijk wat aardige bankzitters die uh, zouden kunnen invallen. Ik denk aan uh, Leroy Fair. Jordi Klaasie, uh, uh, Hoese, Denny Hoese, de spits van Ajax. Maar dat is uh, nog niet nodig, vindt het uh, Dus gaat het spel gewoon verder. Goeie eerste helft gespeeld, jonge Oranje. Nu zitten we alweer drie minuten in de tweede helft. Nog niet al te veel gebeurt in die uh, tweede helft. Opvallend uh, toch, ik vind hem uh, heel redelijk spelen. Wijnaldum aan de rechterkant, het is niet zijn geliefde. Uh, positie, maar hij doet het uh, de uitstekend. Nu een brede paas op de vrij van Martens Indy. En dan uh, kijken naar voren. Wordt wel gevraagd door Van Rijn. Maar die krijgt hem niet. Want de bal gaat terug naar Martens Indy. Even rustig in de opbouw. Even kaatsen met uh, Strootman. Terug naar Martens Indy. En die uh, ja, de, er loopt weinig vrij. Luc de Jong die probeert het wel om de bal uh, te gaan halen. Maar die moet meer zijn plek uh, zoeken in de spits. En daar staat nu niemand. Dus gaat de bal helemaal terug naar Jeroen Zoet. De keeper. En zo heeft Nederland wel veel balbezit. Maar levert het weinig terrein. minstens op nu dan een strakke paas naar de rechterkant. Goeie bal op de voet, in de voeten van Van Rijn. Maar die doet er weinig goeds mee. Komt de bal toch bij Wijnaldum. En Wijnaldum trekt nu naar binnen. Heeft de bal nog altijd aan de voeten. Geeft dan een slechte bal op Van Ginkel. En kan er even uitverdedeld worden door Jong Italië. Maar zit meteen. in Indy en Stroopman zit er tussen. En kan de vrije bal breed geven. uitkijken als Maher de bal op Blind speelt. Doet dat goed. Blind nu halverwege de, de helft van Nederland. Heeft de bal teruggespeeld. En dan moet er gepaast gaan worden in de diepte. Ik dacht dat het Maher was. Die een bal op de stopdas bij onze grote vriend Van Rijn legt. Maar zijn bal bereikt hem niet. En dus kan Italië er even uitkomen. Is in de tweede helft amper nog in balbezit geweest. Nu dan Insigne. Die de bal even terugspeelt op Verratti. Verratti gaat de bal weer naar voren. Naar Insigne. Insigne kijkt. En wie loopt daar in de diepte? Het was even Immobile die daar probeerde vrij te lopen. En nu in balbezit lijkt te komen, maar maakt Hens. En dus een vrije trap voor Oranje. Tweede helft is nog niet verheffend. Vijf minuten bezig. Italië en Nederland nog altijd 0-0. we naar die andere wedstrijd. Brazilië-Japan waar al heel snel een goal viel. Zal ik weer uit. Ja, sindsdien is niet zo gek veel meer gebeurd. Wat kansen voor Japan en wat dreiging van Brazilië. Dat zou nu ook weer zo kunnen zijn. Honda met gevaar voor eigen leven. Duikt hij voor een vrije trap van Hulk. Van een medetje of 35 genomen. Die kan. Keihard schieten die aanvallen van Brazilië. Maar in dit geval komt die bal niet zo gek ver. Omdat Honda er goed voor gaat liggen. Die bal blokkeert. En nu de aanval alsnog doorgaat. Opnieuw Hulk die de bal probeert voor te leggen richting penalty stip. Daar was Paulinho stiekem mee naar voren gekropen. Maar zover komt de bal niet. Japan probeert uit te verdedigen. Dat lukt uiteindelijk. Omdat uh, uh, daarvoor in Honda een vrije trap meekrijgt. Halverwege de eigen helft van uh, Japan. Dat nu dus uh, kan gaan uitverdedigen. ...doen ze over de rechterkant via Endo. Een van de twee spelers nog maar die in deze ploeg zitten... ...die ook nog in de Japanse competitie uitkomen. Bal goed voorgegeven, achterin weggewerkt door Thiago Silva bij Brazilië. Marcelo doet dan de rest. Eventjes een lange haal naar voren gehanteerd door Brazilië. Dat zie je niet zo gek vaak in deze wedstrijd. Tot nu toe is het rustig rondspelen, zoeken naar de zijkanten en zo via een keurig nette aanval proberen de spits Fred in te spelen en anders eventueel Neymar te bereiken. En Japan heeft het tempo ietsje moeten laten zakken en uh, probeert nu de muur van Brazilianen te omspelen... want bijna iedereen staat nu op de helft van de Brazilië. Behalve Fred in de twee centrale verdedigers van Japan. Yoshida is daar één van, ex-VVV, tegenwoordig Southampton. En uh, hij speelt dan de bal richting een van de middenvelders, Nakatomo. En dan gaat de bal terug naar Kono, die andere centrale verdediger... en de tweede speler die in Japan uitkomt. Al die andere dus tegenwoordig vooral in Duitsland actief... Allemaal basisspelers en dat zorgt ervoor dat het niveau van de Japanse nationale ploeg uh, sterk omhoog is gegaan. Vijf WK's op rij zijn ze er nu bij. Het is de derde keer op rij dat ze zich als allereerste land kwalificeren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat uh, de kwalificatie in Azië niet zo gek ingewikkeld is als je er daar bovenuit steekt zoals Japan doet. Dan heb je dat meestal wel vrij snel voor elkaar. Zo ook dit jaar door 1-1 te spelen tegen Australië. Een, uh, Penalty van Honda in de extra tijd zorgde voor kwalificatie voor Brazilië volgend jaar. Nu dan proberen om Brazilië een klein beetje ongerust te krijgen in de aanloop naar dat WK. Maar eh, vooralsnog lukt dat denk ik onvoldoende. Kakawa gaat op uh, avontuur. Wordt daar de voet dwars gezet door uh, Luis Gustavo... Controlerende middenvelder, dagelijks in dienst bij Bayern München. Hij doet dat op dit moment uitstekend. Daar gaat Luis Gustavo opnieuw. Bal breed gelegd richting Dani Alves. Daar komt Brazilië. Dreiging over de rechterkant. Daar wordt hulk aan gespeeld. Kap naar binnen, schiet dan in de korte hoek zo. En dan denkt het halve stadion dat die bal erin gaat. En dat lijkt ook zo, maar Kawashima weet het beter. Hij zat er namelijk goed bij, met de hand raakte hem niet... en ziet de bal in het net terechtkomen. Daar dacht iedereen dus dat het 2-0 voor Brazilië ging worden. Maar dat is het uiteindelijk niet. We zijn 39 minuten aan het voetballen. Brazilië is sterker en staat met 1-0 voor. Hier praat ik even door met Han Westerhof over deze wedstrijd nu. Brazilië-Japan. Er zijn geen zwakke landen meer, hè? Nee, maar in Japan zeker niet. Het uh, was weliswaar wel na drie minuten uh, al, uh, al 1-0 voor Brazilië. Een, een hele ons, mooie. En een hele Ja, eentje uit het boekje. Uh, Vruit het middenveld, een ballen bananspielpunten op bespees terugleggen, paats in één keer. Geweldige, geweldige goal. Maar kijk, Japan is natuurlijk. Uh, de, de kracht van Japan is vaak die, in de omschakeling. Omdat ze, ...veel loopvermogen hebben en dat is natuurlijk, daarin is Brazilië juist kwetsbaar. Want daar zitten eigenlijk altijd wel spelers bij die, die moeite hebben met, uh, met, met de omschakeling. En dat zie je ook wel. waar gebeurt tijdens deze wedstrijd. Ik vind dat Japan lijkt me een hele moeilijke ploeg om tegen de voetbal, hoor. Ja, um, we hebben het er straks uh, wel over zuid amerikaanse landen gehad... ...maar helemaal niet over Mexico, uh, uh -huh. waar jij zit. Uh, uh -huh. Wat moeten we van Mexico verwachten? In oh. dit toernooi, maar ook volgend jaar? Ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Kijk, Mexico is wel de laatste jaren enorm vooruit gegaan. Kijk, onder 17e wereldkampioen, onder 20e wereldkampioen. Ze hebben de Olympische Spelen met voetballen gewonnen. Dus uh, de, de toekomst ziet er uh, rooskleurig uit. Het eerste, het, zeg maar, de nationale ploeg valt op dit moment eigenlijk een beetje tegen. Ze hebben met name aanvallend, gebeurt er eigenlijk uh, te weinig. gestaan, weliswaar derde in de, in de kwalificatie, ze zullen het ook zeker wel redden. Maar er is veel kritiek. en uh, de Latore, de, de bondscoach, ligt aardig onder, uh, onder vuur. Ja, zitten er spelers van jou, Pachuco bij? Ja, er zitten twee jongens van mij, van, van uh, Hector Herrera. is uh, op het middenveld, die gaat er overigens, overigens naar Porto. is verkocht aan Porto. En, uh, en Angel Reina, een buitenspeler. En ik ken natuurlijk een aantal jongens uit, uh, uh, uit de sivas ja. Sancido speelt nog steeds, Massa speelt, Chicharito speelt. Dus uh, Marco Fabian, er zijn veel jongens die ik uh, persoonlijk ken. jij ja. uh, gaat straks <lacht> na de vakantie weer terug naar Mexico. Ga je volgend jaar ook naar het WK in uh, Brazilië? Ik ga denk ik wel naar het WK. Ik heb nog wel een uitnodiging gekregen van uh, de Mexicaanse tv. Hier word ik wel eens gevraagd <lacht> om een licht <lacht> te laten schijnen... over, over Zuid-Amerika Zuid uh, <lacht> of over Midden-Amerika. En daar vragen ze natuurlijk heel vaak van... Uh, hoe het is met de Europese landen. Dus... Als het een beetje mee zit, lijkt me wel leuk, ja. ja hoe is dat met, met organisatie daar in, in Zuid-Amerika? Want daar <kwijnt> maakt eh, iedereen zich van tevoren al, al druk en bezorgd over. Helemaal, als je nu de berichten van deze wedstrijd hoorde... over relf tegen, tegen demonstranten... waar de politie meteen behoorlijk op inhakt, hoe komt ja. dat? Nou, ik hoor het eigenlijk al in die, in, die, in die reportage... er waren genoeg politieagenten, alleen... Ja, dan gaat iedereen op zijn eigen houtje wat doen. Wat er vaak ontbreekt is een organisatie of een, uh, uh, of een structuur. En, uh, ja, en, dan, en dan, dan op papier klopt het dan allemaal wel. Maar in de praktijk kan het maar zo weer, uh, anders lopen. Dat is voor mij een beetje kenmerkend dan, uh, aan Zuid-Amerika. Jij was niet verbaasd over wat er daar gebeurde? Nee, ik ben op zich niet zo verbaasd dat, uh, dat dingen dan verkeerd gaan. Nee. Maar dit kan natuurlijk wel doorspelen, want de andere landen zullen ongetwijfeld gaan reageren en zeggen van, hé, hey, moeten we daar naartoe straks? Dat is waar, van de andere kant weer zo, nu hebben ze in elk geval een ervaring. Dus ik denk dat, uh, dat ze hier wel een lesje uh, van geleerd hebben. Oké. Okay. We gaan naar de tweede helft van uh, Nederland tegen Italië, en, die, en we zijn uh, hoe lang bezig? 11 minuten in de tweede helft. 12 nu. Uh, ja, het wil nog niet op gang komen, de tweede helft. Nederland wel nog steeds ietsje sterker... maar de beslissende paas komt steeds uh, net niet aan. Van Ginkel was er een keertje dichtbij... maar kreeg de bal niet onder controle. Werd ook nog heel eventjes vastgehouden. En daar was uh, de bank van Nederland heel boos over. Want het gebeurde in het maar dat was uh, geen penalty waard. Italië Nederland 0-0. En ja, uh, als je dan kijkt, aantal penalties uh, shootouts. Oftewel uh, wedstrijden die beslist werden naar penalty's. Nederland heeft er één keer eentje moeten doen in 2007. Halve finale tegen Engeland. 13-12 toen. En uh, ja, het begint er een beetje op te lijken. Want de beide verdedigingen zijn gewoon sterker dan de aanvallers. Dat, uh, dat het uh, heel lang 0-0 uh, zal blijven. Balbezit voor Oranje via Deli Blind. Blind bal de diepte in. Op zoek naar Van Ginkel. En gevonden. Van Ginkel aan de zijlijn. Wordt wel uh, verdedigd door uh, Bianchetti. En dan uh, probeert uh, Van Ginkel de bal via zijn tegenstander over de achterlijn te werken. Lukt niet, nee. Het, uh, ook de Italianen kunnen nog weinig in het spel brengen. Ook het uitstekende spel achterin. Hoor, van zowel Martens Indi als uh, De Vrij zorgt ervoor dat de spitsen van Italië absoluut niet gevaarlijk zijn. Nederland is en blijft sterker. Maar ook na 58 minuten staat het nog altijd 0-0. Bijna rust. Hoeveel blessuretijd bij Brazilië-Japan in de eerste half, Frank Vierlaat? Eén minuutje. Er is ook niet zo gek veel reden om uh, blessuretijd toe te voegen. Eén blessurebehandeling, daar komt die ene minuut ook uh, vandaan. Het levert een vrije trap op voor uh, Brazilië. Daar kwam het eigenlijk niet zo gek veel uit. Wel een kans op 2-0 intussen weer gehad via dat aanspeelpunt. Van Brazilië. Fred is dat. Die uh, de bal steeds uitstekend aannaamt. Zeer goede controle heeft. En daarmee ook zorgt dat de, de aanvallers van Brazilië. en ook de middenvelders goed bij kunnen sluiten. en gevaarlijk uh, kunnen worden. Maar tot nu toe heeft dat vooral veel dreiging verzorgd. op aangeven van Oscar was nu Fred zelf even uh, uh, met een aanname... die zichzelf uh, vervolgens vrij zette. Hij schoot alleen via de handen van Kawashima, de doelman van Japan. De bal uiteindelijk uh, naast. Daar komt uh, Brazilië opnieuw over de linkerkant deze keer. Overtreding. Volgens mij is dat Endo. Die gaat daarvoor de gele kaart uh, krijgen. Het is niet Endo, maar Hasebe. De aanvoerder die daar de overtreding maakt op maar Het wonderkind dat de 1-0 op het bord zette tot nu toe. En dat was de beste actie van hem in deze wedstrijd. Zeer fraaie volley van de jonge aanvaller van Brazilië. Nu overeind geholpen door de routinier bij Japan. Hasebe speler die actief is in de Duitse Bundesliga. Hij speelt bij Wolfsburg. Een van de vier spelers in deze elf van Japan die in de Duitse Bundesliga actief zijn. En ook dat is een, een reden. De Bundesliga staat natuurlijk zeer hoog aangeschreven inmiddels in Europa. En de jongens die daarin uitkomen, dat zijn de Japanners die daarin uitkomen, dat zijn allemaal basisspelers bij hun elftal. Ushida is daar bijvoorbeeld van Schalke, Ogasaki bij Stuttgart. Nou, die Hassabe dan bij Wolfsburg. En zo kunnen we er nog wel uh, eventueel een paar noemen, ook in Engeland. David Lewis bijvoorbeeld, die nu achter de bal staat, is natuurlijk een vaste kracht bij uh, Chelsea, maar Hulk is degene die de passen uitmeet en van deze afstand heel hard kan schieten. Het is David Lewis, die doet dat met uh, de punt van uh, de vreef. Via de muur gaat de bal over de goal van Japan heen. Het is de laatste actie van de wedstrijd. Brazilië controleert na de vroege 1-0 voorsprong tegen Japan en die nemen ze dus ook mee de rust in. De goal kwam van Neymar. Langs de lijn, altijd op 1. Stop En die met Nederland-Italië. 0-0. Eerste wissel hebben we gezien aan de kant van de Italianen. Manolo Gabbiadini is gekomen. Speler van Juventus van 21 jaar. Die twee doelpunten scoorde in de 4-0 overwinning tegen Israël. Hij is uh, immobile komen vervangen. Speler van Genoa. En dus uh, een nieuwe uh, aanvaller erbij bij Italië. 0-0. De stand na 63,5 minuut spelen. Nog geen kansen echt gezien in de tweede helft voor Oranje. Nu heeft Martens Indy de bal in de voeten van Strootman. Strootman naar Martens Indy. Die wordt even uh, lastig gevallen. Maar uh, dermate ook dat hij de bal kwijtraakt. En dan is hij natuurlijk achterin uh, weg. En lijkt het erop dat er uh, een gaatje gaat vallen. Maar dat gebeurt niet. Omdat Blind goed oplet. En dan gaat de bal over de zijlijn via Verratti. Verratti die overigens... Ik had het eerder in uh, deze uitzending over de wedstrijd van het Nederlands A-team. Tegen Italië, vriendschappelijke wedstrijd. En Verratti maakte toen uh, de 1-1 voor Italië uh, als uh, invaller. En dat was zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale A-ploeg. En nu speelt hij dus met de Jong Italië tegen Nederland. En uh, is er <tie> nog niet gescoord. Bal is over de zijlijn gegaan. Diepe bal van uh, uh, Oranje. En dan mag Italië gaan gooien. En dat uh, kan een gaapje uh, van uh, uh, een van de. Bobo's van de UEFA, Michel Platini niet onderdrukken. Hij zit op de tribune naast Van Praag, de Nederlander ook. Louis van Gaal hebben we uiteraard gezien. Nu is het uitkijker geblazen. 3 tegen 2 voor Italië in de breek. Bal gaat naar Insigne. Insigne duurt een beetje lang, maar krijgt hem dan toch bij Rossi. Maar Rossi kan niet op doel schieten. Insigne wel, maar hij schiet de bal naast het doel. Van Zoet en zo. Het was uh, overigens uh, Borini. De man die in Engeland voetbal bij Liverpool. Die de bal naast het doel schoot van Jeroen Zoet. Het eerste uh, beetje opwinding in deze tweede helft. De, in de wedstrijd tussen Italië en Nederland. Het schot van Rossi. Net naast het doel van Jeroen Zoet. Nederland moet dus uit blijven kijken. En in de aanval wat meer ja, druk zetten. Ola John, tijd niet meer uh, gehoord of gezien heeft de bal. Halverwege de helft van Italië. Probeert een uh, actie aan te gaan. Maar wordt van de bal afgeslaaid door Rossi. En dus neemt Italië heel even weer over. Het staat na 65 minuten spelen. Bij Jong Italië, Jong Oranje. Nog altijd... Uh, 0-0, nu moet Soet ver uit zijn doel. Met een kopbal heeft hij de bal weggewerkt. En dan Martins Indy met maat 46 ook. En zo is dat probleem ook weer oplost. 0-0, Italië en Nederland. Hans Westerhof, dit is hetgene waar Nederland voor moet opletten. Die uitvallen van Italië. Ja, dat is het enige wat er kan gebeuren. Kijk, zij spelen een, een, een 4-4-2 met twee linies van vier dicht, heel dicht op elkaar. Dus er is heel weinig ruimte. Dus, het is heel moeilijk voetballen voor het uh, Nederlands elftal. En daardoor zie je ook dat de creatievelingen... Maher en uh, Van Ginkel eigenlijk heel weinig aan de bal komen. En, uh, en Strootman uh, eigenlijk nog het meeste van allemaal. En, en dat is op zich geen probleem, want hij maakt niet één fout. Maar hij is ook niet een man met een, met een echte spleitende pas... Maar het enige wat, wat, wat ze kunnen, wat Italië kan, is een zo nu dan een, een, een kantetje. te doen. En ook nog door het centrum. Ze speelt natuurlijk met, met, met twee spitsen. Ik vind het. Ik... Ik had gehoord dat Italië wat, wat aanvallender was gaan, gaan spelen. Was Zodat er wat speel... meer gaten en ruimte zou zijn? Nou, ik zie er helemaal niets van, heel gezegd. Nee. Het is er echt het Italië van zoals ik Italië eigenlijk altijd ken. Twee spitsen die weliswaar hard werken. Nou, die ene die is, die is al stuk, dus die is al gewisseld. Een, een, een Italiaanse spits speelt bijna sowieso nooit 90 uh, minuten. Omdat hij in zijn eentje moet doen. Als je dit nu ziet, is het dan verstandig geweest... dat uh, Nederland tegen Spanje met een B-elftal heeft gespeeld? Zeker als je straks nog gaat verlengen? Ja, maar ja, goed, dan speel je het in de finale tegen ze. Dat weet ik ook niet. Daar is achteraf kijken. Dat, uh, daar durf ik niks van te zeggen. Maar goed, het is een, uh, ook, ook als er uh, international start bij in het, uh, in het grote oranje... kom je dit, ook dit soort ploegen tegen. Dus dan moet je toch maar even naar winnen. Maar je ziet, kijk, Strootman komt heel veel aan de bal. Maar, en en speelt dan wel buitenspillers in, maar eigenlijk nooit, nooit op mijn speers. Luc de Jong is niet in beeld geweest. Nee, je ziet het en, nu ook en, en man Dat, dat, dat komt omdat, het, omdat ja. het heel weinig ruimte ligt. Maar ja, uh, niet gemakkelijk. Oké. Okay. Nou, we gaan dan uh, Andy, want uh, de muziek deed het niet. Andy. Ja, nou, dat, dat lijkt me gezellig. Ik wil wel wat zingen, maar ja, dat lijkt me, Zing maar dat wat. Lijkt me, zing <laughs> dat lijkt me voor de luisteraar iets minder. Het is <laughs> nog altijd 0-0. Uh, bijna 68 minuten gespeeld. En we gaan de eerste wissel aan de kant van Oranje krijgen. En uh, dat betekent dat er in gaat komen met het rum nummer 22, Memphis Depay. En hij komt uh, in plaats van Ola John, die we de tweede helft niet meer hebben gezien. En Memphis Depay is zo'n jongen die kan iets geks doen. Die kan een leuke actie uh, ondernemen. En dat uh, is een voetballer waar je wat aan hebt. Speler van uh, PSV. En ik ben benieuwd of hij wel uh, voor wat uh, leuke acties kan zorgen. Zodat inderdaad Luc de Jong, die ook niet gelukkig is met zijn acties... als hij eenmaal de bal krijgt, uh, uh, uh, is wat meer aangespeeld kan worden. Kevin Stroopman praat eventjes met uh, De Paai... die ook bij Henk Schiefmacher langs is geweest. En uh, uh, ziet dat... Uh, ik dacht dat het Van Ginkel was... die uh, op de grond ligt met uh, wat pijn... En dus ligt het spel hier uh, stil of is het uh, de Vrij? Ik dacht, als ik het goed zag, dat het uh, de Vrij was. Een uh, onzekere koor En uh, ja, het is de Vrij die op de grond lag. En Stefan de Vrij is een harde jongen, dat weten we. Maar heeft toch wel uh, wat pijn, is wat aangeslagen. En, uh, met overleg wordt er gekeken of alles goed gaat. Nou, hij loopt niet echt uh, fris. En hij heeft wat pijn aan het bovenbeen, als ik het goed zie. Stefan de Vrij, toch een belangrijke jongen. Speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe. In de, het hart van de verdediging. Krijgt een tikje op de rug van, uh, van Rijn. En dan uh, ook nog een handje van uh, zijn tegenstander, van Insigne. En dan uh, wordt hij verder aan de zijkant uh, behandeld. In zijn balbezit voor de Italianen, voor de keeper, die de bal uh, in het spel heeft gebracht. Uh, nu even tien man van Oranje tegen de elf van Italië. Uh, wat levert het op voor Italië? Nou, niet veel. Balverlies. En nu kan Van Ginkel wat leuks doen. Van Ginkel. Hier moet het uitkomen. Als je de bal snel hebt, speelt de bal de diepte in. Daar is een grote kans voor Oranje. En dan moet die bal er eigenlijk in gaan, maar de paas van Luc de Jong... Op Van Ginkel is eigenlijk ook te moeilijk. Ik denk dat hij gewoon door had moeten lopen. En uh, misschien wel meteen had moeten schieten om de keeper te verschalken. Want het was echt een grote kans. Nou, een mooi balletje tussendoor van uh, Van Ginkel op uh, de Jong. Maar de Jong zit uh, niet echt lekker in de wedstrijd. En als hij dan een kans krijgt, dan had hij hem als een ware spits met oog op het doel moeten afmaken. Nu een uh, overtreding. Uh, u hoorde het fluitje, een overtreding gemaakt op de paai die een uh, goede eerste actie heeft. En dat levert een vrije trap op. Laten we die nog maar even meenemen. Mooi paars hoor, van uh, Van Ginkel, binnendoor kijkt, zoekt. En zonder te kijken weet hij eigenlijk uh, de jong te vinden. En de jong kijkt eigenlijk waar Van Ginkel loopt. Terwijl als hij voor zich keek, dan zag hij dat de keeper, het is een moeilijke hoek, maar toch een, uh, een spits kan hem erin rammen. Uh, van Ginkel stond er natuurlijk ook goed voor, maar die had een verdediger bij zich. En dus levert het uh, geen doelpunt op, wel de beste kans in de tweede helft. De vrije trap staat natuurlijk nog voor Oranje. De bal ligt zeg maar, ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. Memphis de Paai kan uit alle standen een vrije trap Hard op doel schieten. Nu zal hij het moeten doen. Vanuit de keeper vandaan gezien aan de linkerkant. Buiten het strafschopgebied. En vanaf een meter of 33. Met de rechter. Met wat effect in de rechterbovenhoek. Voor de kijkers uitgezien. Dat lijkt me de meest mooie. Daar komt zijn aanloop. Daar komt zijn schot in de muur. En hij pakt nog wel de bal zelf op. En dan wordt de bal nog een keer geschoten. Levert het verder niets op. Uh, wel een blessure voor Donati van de Italianen. Het staat 0-0 na 71 minuten. En we hebben dus nog 19 minuten voor doelpunten bij Italië en Nederland. En van oh, hey. Morgenmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Deze week te gast, Mr. Soul Show, de stjockey Ferry Maat. <laughs>